Kees Groot met het NOS-journaal. De Surinaamse politie heeft hardhandig opgetreden tegen betogers en daarbij drie actieleiders gearresteerd. Volgens de organisatoren verliep de demonstratie in Paramaribo vreedzaam en was er geen reden voor het optreden van de mobiele eenheid en de arrestaties. De politie heeft nog niet gereageerd op de aanhoudingen. In Suriname wordt al dagenlang gedemonstreerd tegen de regering Bouterse en de verhoging van de benzineprijs. De Amerikaan die een onschuldige man vermoordde en de beelden daarvan op Facebook plaatste is dood. Na een korte achtervolging schoot hij zichzelf dood in zijn auto, zegt de politie. De man claimde dat hij in totaal 13 moorden op zijn geweten had. Afgelopen weekend kreeg Facebook het verwijt dat het de beelden van de moord niet snel genoeg verwijderde. Regeringspartijen VVD en PvdA zijn het eens geworden over extra geld voor de verpleeghuizen. Volgens Haagse bronnen willen ze bovenop de al eerder toegezegde 100 miljoen euro... dit jaar nog eens 200 miljoen extra uit... Ja, dames en heren, de, ik zie dat de raadsvergadering begonnen is. We gaan nu overschakelen naar de raadsvergaderingen hier op ZFM Zandvoort. In, ...in het raadswerk en breder. En ik weet natuurlijk dat u dat allemaal bent, maar sommige mensen zijn dat net iets meer... Uh, en ik ben ook nieuwsgierig, vooral die groep geïnteresseerd in het raadswerk, hoe na afloop de feedback is uh, naar de griffier en mei. En dat gaat over het bredere geheel dan alleen de griffier en mei. Dat snapt u allemaal wel. Maar daar kunnen we wellicht onder de borrel nog over hebben. Uh, afwezig is meneer Poster. Ik kom straks nog even terug bij de agenda op de tijdsfactor die daarin is gezet. En ik... Vraag aan u of er mededelingen in zaken belangen en betrokkenheid zijn. Meneer Helmsen. Voorzitter, dank u wel. Ik ben woonachtig in het bestemmingsplan Zuid. En specifiek het pand waar ik in woon wordt als gemeentelijk monument genoemd. Het weerhaalt mij niet van stemmen, maar ik wil het toch even mededelen. Dank, dank, dank u voor wel. deze informatie. Want inderdaad over bestemmingsplannen geldt dat je als raadslid gewoon mag meestemmen. Ook al woon je in het gebied, maar het is goed om dat met elkaar te delen, dat je daar ook woont. En wanneer gaan we bij u op de koffie, meneer Hemsen? Mijn deuren staan altijd open. <laughs> Dank. Um, anderen? Nog? Dat is niet het geval. Dan ga ik de loting doen. Meneer de Gevier, nummer vier. Mevrouw Geurlson, als het komt tot een hoofdelijke stemming, dan mag u als eerste ons in kennis stellen van uw besluit. Dan gaan wij naar agenda punt 2. En dat is het vaststellen van de agenda. Ik heb daar een drietal punten. Allereerst heb ik een memo aan u gestuurd... in zaken het door een aantal inwoners ingediende burgerinitiatief. En eh, in eerste instantie eh, dacht ik van... nou, op basis van de wet en de verordening... zou je een parallel kunnen lopen. Maar ik denk dat deze variant... en die duidt er echt op dat vandaag op procesniveau... een besluit wordt genomen... Eh, net wat meer recht doet aan de belangen die hier zitten. Vandaar dat ik in overleg met de Griffie, heb gezocht naar een variant. En dat is dit besluit. Maar het is aan uw raad of u het op de agenda zet. En nogmaals, het gaat nu niet om de inhoud. Maar het gaat om het proces. Zodat we het college aan het werk kunnen zetten... om een stuk aan te reiken op basis waarvan u op de inhoud... uw discussie kunt gaan voeren. En dat ook nog binnen de termijnen blijft. Um, en ik zou mij kunnen voorstellen, gelet... Op dat proces, dat als u zegt: Ik neem dat uh, verzoek van mijn kant over, dat u hem ook onder de hamerstukken zet. Maar misschien daag ik u dan wel heel veel uit. Um, wat vindt u? Ik ga even een rondje langs de fractievoorzitters maken. Um, ik denk, meneer Berendsen, dat u fractievoorzitter van OPZ-plaatsvervanger bent. Dank u wel, voorzitter. Ben ik in beeld? Ja. Eh, ik neem aan dat u dan doelt op eh, zeg maar het voorstel puntje 2, waarin u praat over eh, het college burgemeester en wetter op te dragen, een raadsvoorstel te maken, et cetera, et cetera. Ja. Dat is dan in feite van wat u doet. Ja. Wat mij betreft is dat akkoord, en wat mij betreft mag dat ook een hamerstuk zijn. Dank u wel, uh, meneer Berendsen. Ik kijk uh, verder, mevrouw Van der Veld. Dank u wel. Ik kan dat korter: hamerstuk. Dank u wel, meneer Metters. Akkoord voorzitter, en een hamerstuk. Dank u wel. Meneer Veltwies. Akkoord een hamerstuk. Dank u wel. Mevrouw Geurenson. Akkoord, hamerstuk. Dank u wel. Mevrouw Rietkerk. Akkoord, hamerstuk. Dank u wel. Meneer Paap. Akkoord, hamerstuk. Dank u wel. Meneer Paap. Meneer Sandbergen. Voorzitter, ik ben blij met het eerste initiatiefraadsvoorstel. En wat mij betreft is dit een hamerstuk. Dank u wel. Dan zetten wij het op de agenda. Maar dan als nieuw agendapunt 3 onder het kopje hamerstukken. En dan worden de andere zaken doorgenummerd op deze wijze. Dan heb ik gezien dat agendapunt oud 6 nieuw 7... toetreding tot gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Eimond... Die vragen die gesteld zijn in de commissie zijn beantwoord. Ik bespeurde dat in de commissie werd gezegd... als die vragen worden beantwoord is er kans op een hamerstuk. En u snapt natuurlijk dat ik u opnieuw uitdaag. Is er reden om hier een hamerstuk van te maken? Dan is dat voor de categorie hamerstuk ook wat prettiger. Dan staat dat ene stuk niet alleen. Ik kijk even rond. Ik ga het rondje terug. Meneer Sandbergen, U mag het ja of nee zeggen? Het is een hamerstuk. hamerstuk. Meneer Paap. Hamerstuk, voorzitter. Mevrouw Rietkerk. Hamerstuk. Mevrouw Geurensel. Hamerstuk. Meneer Veltwies. Hamerstuk. Meneer Metters. Wordt eentonig hamerstuk. Mevrouw van der Veld. Ja. <laughs> ik ja, wil. Dat, dat vroeg <laughs> u namelijk net. Dank u, u, mag u wel. Ja of nee Heel zeggen. goed. Meneer Berentse. Zal ik nog wat anders zeggen? Nou, <laughs> uh, hamerstuk. <laughs> Ik ben blij dat de door mij uitgeoefende druk door Rios plezierig wordt ervaren en overgenomen. Ja? Goed, dan gaat hij ook naar de categorie hamerstukken. Dan heb ik tot slot het derde punt met u te delen bij de categorie vaststelling agenda. En dat is nieuw. Um, wij hebben geprobeerd bij het voorbereiden van de agenda een tijdindicatie te geven, u heeft dat ongetwijfeld gezien. En mijn vraag is, kunt u met deze indicatie uit de voeten, excuses, en als u ja zegt, en dat mag bij knikken, dan ga ik u proberen daaraan te houden. Ja, iedereen akkoord? Ja? Goed, dan is dat ook al dus vastgesteld. Dan kijk ik nog even rond. Zijn er van uw kant voorstellen tot wijziging? Ik hoop natuurlijk niet, dat is niet het geval... Dan stel ik de gewijzigde agenda al dus vast. Dank. Dan kom ik bij de categorie hamerstukken. Allereerst het burgerinitiatief hekken tegen hertenoverlast al dus besloten. En het andere hamerstukpunt toetreding tot de gemeenschappelijke regeling... ...omgevingsdienst Eimond ook al dus besloten. Dan kom ik op het volgende agendapunt... En ik mis nu de nummering, maar die ga ik bewust niet meer noemen. Maar ik noem gewoon het onderwerp kaders. Watertorenplein 2017. Daar is in een informele commissie over gesproken, vervolgens in de commissie zelf. En nu is het besluit aan de Raad ten einde de kaders vast te stellen. Dat is waar de discussie over gaat. En ik verzoek u zich daartoe ook te richten, zodat uitwaaieren wordt voorkomen... Wie van u mag ik in eerste termijn het woord geven? Ik ga eerst inventariseren. Meneer Kramer. Meneer Belen. Meneer Paap. Meneer Berensen. Mevrouw Van der Veld. Meneer Veldwisch, Mevrouw Van der Plas. Nou, dat is toch allemaal. En mevrouw Rietkerk. Nou, dan ga ik kijken hoe ik de volgende doe. Um, en ik begin bij meneer Kramer omdat ik uit de commissie begrepen heb dat er mogelijk een abonnement gaat komen. En dat de VVD zich daarover beraadt. Dan lijkt het mij handiger om u de aftrap te laten geven, meneer Kramer. Mag dat? Voorzitter, u mag altijd met de VVD beginnen. Dat is geen enkel probleem. Ja. Dank u wel, meneer uh, Kramer. Dank u wel. Um... Ja, we eindigden de, de raadscommissie um, met de vraag en ook met het antwoord uh, van de wethouder dat er een uh, brief naar de planinitiatiefnemers uh, was gestuurd. En de wethouder de antwoordde toen op dat moment dat hij de inhoud van die brief niet uh, uh, kon. En um, ja, we hebben die brief dus nu, uh, nu ontvangen. De inhoud van... Uh, ...van de brief gelezen en heb ik opgemerkt dat, dat hedenmiddag de planinitiatiefnemers stukken hebben ingeleverd... ...waaraan dadelijk een toetsing plaatsvindt van de kaders die wij hier vanavond gaan vaststellen. Dus een relevante vraag in dat verhaal zou kunnen zijn wat wij hier vanavond besluiten... en hoe dat kan meegenomen worden in het verhaal wat al is ingediend. En uh, ja, ik, ik, ik kan natuurlijk heel veel vragen gaan stellen... maar het lijkt me handig als ik daar eerst een antwoord op krijg, voorzitter. Um, ik ik neig toe, meneer Kramer... om toch uh, de eerste termijn ietsjes uh, uitgebreider te doen... Um, en dus het hele betoog wat u heeft voorbereid ook die ronde te doen. Want dan kan dit worden meegenomen. Ja voorzitter, ik heb, ik heb heel veel uh, vragen gesteld tijdens commissie. Uh, de wethouder kon zich de vragen niet meer herinneren op dat moment. Uh, kon, heeft ook geen antwoord kunnen geven op de vragen. Um, ik heb daarna ook geen antwoord op de vragen uh, schriftelijk gekregen. Um, dus ja, ik kan hier de vragen wel opnieuw gaan herhalen. Maar het belangrijkste is, is van ja, wat wij vanavond besluiten, of dat überhaupt nog meegenomen kon worden door uh, de planinitiatiefnemers. Uhm. Kijk, wat, uh, ik, zit even, ik maak even mijn, uh, mijn gedachten met uw deelgenoot. Wat we hier volgens mij niet gaan doen in de Raad is allemaal vragen stellen aan het college. Maar als u hem beperkt tot een kernvraag... want zo hoor ik hem u formuleren... dan kan ik me daar iets bij voorstellen. Want de essentie is van deze besluitvorming... en het traject dat loopt, hoe past dat in elkaar? Dat is wat u vraagt, meneer Kramer. Ja? Klopt? Ja, voorzitter. Eh, nogmaals, eh, het is gebruikelijk... wanneer wij geen antwoord in de commissie krijgen... dat wij daarna een schriftelijk een mededeling krijgen... met de beantwoording van de vragen. Eh, ik, ik heb dat niet ontvangen... Eh, Wellicht weet u dat, of dat, dat er is gekomen? Of... Ik, ik weet daar in die zin uh, niet zoveel van. Ik heb ook niet die mededeling teruggekregen. Dus ik, uh, ik ben in die zin onschuldig qua antwoord en vraag. Uh, uh, uh, wacht uh, ja, we wachten even af. We maken een, uh, een rondje in eerste termijn. En ik ga nu door de lijst heen. Mevrouw Rietkerk. Dank u, voorzitter. In de commissie heeft meneer Kuiken een aantal zaken naar voren gebracht... waarmee wij willen zeggen dat wij akkoord gaan met de kaders... zoals ze benoemd zijn in het raadsbesluit. En um, that's it. We willen snelheid en dat is wat, uh, wat we willen. Dank u wel. Meneer Belen. Voorzitter, hartelijk dank. Ja, in de commissievergadering hebben wij uitgebreid over dit onderwerp gesproken. Ik denk dat ik namens mijn fractie ook duidelijk heb aangegeven... dat wij akkoord zijn met deze veelvoud aan kaders. Wat ons betreft zijn dit ook de juiste kaders. We hebben te horen gekregen dat alle architecten uit de voeten kunnen met deze nieuwe kaders. En we hebben ook begrepen dat alle architecten de afgelopen tijd keihard hebben gewerkt... aan, aan, aan de marketten waar we om gevraagd hebben. Voorzitter... Um, ik denk dat, dat, uh, dat ik niet in herhaling ga treden, alleen wat ik nog even duidelijk nogmaals wil aangeven, dat de haalbaarheid van de integrale ontwikkeling, dat dat voor het CDA zeer belangrijk is. Maar voor de rest, voorzitter, uh, we hebben hier genoeg over gepraat met elkaar en het is uh, tijd. De heer Belen zegt dat het voor het CDA belangrijk is dat er een integrale ontwikkeling is van het uh, gebied, um, dat beogen wij ook. Um, maar hoe bent u er zo zeker van uh, dat dat ook gaat gebeuren? Bent u daar wel over bijgesproken? Heeft u iets meer informatie? Kunt u daar wat over vertellen? Meneer Belen. Voorzitter, in de bijlage wordt uh, duidelijk gesproken over het feit dat de, de haalbaarheid van een integrale uh, ontwikkeling dat dat als kader wordt meegegeven. En voorzitter, dat is volgens mij een kader die wij met elkaar hier nu af gaan spreken wanneer we dit raadsvoorstel accorderen. Dus wat mij betreft heb ik het volste vertrouwen erin dat dat wordt meegenomen in de uiteindelijke keuze van de, in het plan. Dus die... Ja. Meneer Kramer. Ja voorzitter, het is heel duidelijk in dit verhaal. Er is grond van de gemeente dat wij eventueel gaan verkopen. En er is een grondeigenaar, de Watertoren Cv. En om een integrale ontwikkeling mogelijk te maken, Na nou 1 en 1 is 2, heb je beide partijen nodig. Dus onze vraag ook in de commissie was, is er overeenstemming met de andere partij, in dit geval een CV om met, de, in plaats van het springtijdplan, wat hun initiatief is, ook met de andere plannen mee te werken. Heeft u daar voldoende zicht op dat dat ook uh, gebeurt? Meneer Belen. Voorzitter, ik moet zeggen, het is een terecht punt dat de heer Kramer aankaart. En dat is volgens mij in de commissie ook terecht aangekaart. Maar ik denk dat we op dit moment voldoende vertrouwen hebben dat dit later, wanneer we uiteindelijk een keuze gaan maken en wanneer het college ook een keuze gaat maken, dat dat wel overwogen wordt meegenomen. En wij hebben er op dit moment het vertrouwen in dat dat zeker gaat gebeuren. Goed, dank u wel. Ik ga Bij het verder. U bent dan toch nieuwsgierig van, uh, van, van meneer Beelen te horen van waar dat vertrouwen dan op gebaseerd is. Ik heb Tijdens de commissievergadering heb ik heel nadrukkelijk aan de wethouder gevraagd. Van, uh, wilt u aangeven of de Watertoren CV de belofte die ze in eerder verband gedaan hebben nog steeds gezand doet? Daar kon de wethouder geen antwoord op geven. Ik heb hem later in een separate zitting heb ik hem nog een keer apart gevraagd van ga nou met die cv-watertoren praten. Eh, want eh, dat daarmee valt of staat de hele integrale ontwikkeling. Sterker nog, straks bepaalt niet de raad wat er voor plan uitgevoerd moet... maar eh, de watertoren cv bepaalt wat voor uh, plan er uitgevoerd wordt... Als je dan ook nog kijkt in de brief, daar kom ik dan misschien straks nog wel op terug, dat er wordt gekeken naar de grondexploitatie wat het oplevert en niet meer bijvoorbeeld te gekeken wordt naar uh, het idee wat de bewoners hebben, dan maak ik me toch wel ernstig zorgen. Dus ik wil graag van het CDA horen van waarop hun vertrouwen nu in het college en het besluit gebaseerd is. Want dat hoor ik nee, nog steeds ja. niet. Voorzitter, we gaan op dit moment kaders vaststellen. Als raad geven we een kader mee dat een integrale planontwikkeling, dat dat, die haalbaarheid daarvan, dat, dat moet worden meegenomen. En ik vertrouw erop dat het college op dat punt een, uh, wel over welke keuze gaat maken. Dank u wel, voorzitter. Maar dat... dan moet het... toch een toezegging zijn van de CV Watertoren om aan alle plannen eventueel mee te werken. En als die toezegging er niet is, dan kunnen zij toch aan het eind bepalen van welk plan er uitgevoerd wordt? Meneer Belen. Voorzitter, ik vind het vervelend om te gaan herhalen en dat ga ik hier dus ook niet doen. Goed. Ik constateer dat meneer Bede hierop dus geen antwoord heeft. En ik constateer dat wij verder gaan met het eerste termijn. Mevrouw van der Plas. Dank voorzitter. Uh, zoals afgesproken in de afspraken en uitgangspunten van de nieuwe coalitie uh, heeft de consultatie van de Raad nu plaatsgevonden. Uh, iedereen heeft zich kunnen uitspreken. Er zijn een aantal, uh, nieuwe, kaders, um, op, het heeft een aantal nieuwe kaders opgeleverd. Um, hiermee is wat ons betreft uh, een zorgvuldig en voortvarende herstart gemaakt van, uh, van dit project. En, um, nou, het is nu aan het college om, uh, om te komen met een uitgewerkt voorstel. We wachten het af en uh, nou, we kunnen dus ook instemmen met het voorstel. Bedankt. Dank u wel, mevrouw Van der Plas. Meneer Paap. Dank u, voorzitter. Tijdens de commissievergadering heeft Sociaal Zonder al aangegeven dat we akkoord gaan uh, zijn met de kaders uh, die gesteld zijn toen. Zeker wat betreft openbare ruimte en groen. Uh, ja, verder wachten we af uh, tot er uh, meer inzicht is uh, wat betreft uitgewerkte bestemmingsplannen, voorzitter, om daarna een weloverwogen keuze te kunnen maken. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paap. Meneer Berendsen. Chaotisch verlopen vergadering, waarbij laat ik zeggen. Onze wethouder niet in topvorm verkeerde. Eh, vragen die gesteld zijn, zijn niet of nauwelijks beantwoord. Eh, en zo meer. Duidelijkheid is er in ieder geval niet verschacht. We hebben tijdens die vergadering een aantal punten aan, naar voren gebracht. Eh, waaronder zeg maar. In, eh, en dat slaat ook een beetje weer terug op de brief die de architecten gekregen hebben. Daarin wordt gevraagd bijvoorbeeld naar een financiële check op basis van de jaarrekeningen in 2014-2015. Ik heb tijdens die commissievergadering ook al eh, gesteld dat dat in feite oud papier is. Eh, je kunt daar misschien uit afleiden dat een architect eh, in staat is... om een, een project van een dergelijke omvang te doen op basis van ervaring. Maar het zegt helemaal niets meer over de financiële gegoedheid... en de financiële waarborgen die je eigenlijk wil verlangen. Ik heb gevraagd van waarom gaat u niet over simpelweg tot naast deze financiële check... ook voor een stevige bankgarantie van een behoorlijk bedrag... waarbij je in ieder geval een stuk financieel risico indekt. Daarop heb ik tot op heden nog geen antwoord gekregen. Ten aanzien van de integrale planontwikkeling heb ik net al even wat gezegd. We hebben toen ook al aangegeven dat wij het noodzakelijk vinden... dat er een toezegging komt van de CV Watertoren... dat zij akkoord gaan met het plan zoals dat vastgesteld wordt door de Raad... Wij beslissen en niet de CV watertoeren Zo zou het toch moeten zijn. Ik heb de wethouder aangedra aangedragen van ga nog eens even praten met die CV watertoeren Dat hoeft niet zo'n ingewikkeld eh, traject te zijn. Ik hoef ook geen handtekeningen meteen op papier. Want je kunt ook een mondelinge afspraak maken die even schriftelijk bevestigen. En dan ligt het ook vast. Ik wil graag weten van de wethouder of hij daar verder op ingegaan is. En of hij daar wat mee gedaan heeft. En wat daar het resultaat is geweest. Toen ik de brief nog eens even goed las, toen stuitte ik ook op het feit van, eh, dat indien de hernieuwde planafweging leidt tot een gelijke eindscore... geldt, dat het plan met de hoogste grondwaarde en hoogste score ten aanzien van haalbaarheid van een integrale planontwikkeling doorslaggevend is van plankeuze. En dat is nog eens een keer extra een toevoeging aan mijn zorg, want wie gaat nou eigenlijk wel bepalen. Eh, wat ik opvallend vind in dit hele gebeuren, dat bijvoorbeeld de realisatie binnen bestemmingsplan niet meegenomen wordt... Ik zou me voor kunnen stellen dat als je twee gelijkwaardige plannen hebt, dat je dan kijkt kritisch naar eh, wat is de haalbaarheid binnen bestemmingsplan of buiten bestemmingsplan. Ja, want dan kies je automatisch voor een plan wat valt binnen bestemmingsplan. Want om dat nu alleen maar af te wintelen op te kijken van wat de exploitatie, wat de grondwaarde exploitatie is, dat lijkt mij een verkeerd beeld. Want op het moment, je kunt wel zeggen van eh, het ene plan dat levert 100 euro meer op als grondwaarde. Maar als je aan de andere kant twee ton uitgeeft aan uitstel van het plan omdat je eh, in een bezwaarprocedure terechtkomt, Dan is die, dan is die, die grondwaarde is dan helemaal niet meer doorslaggevend. Eh, dit is informatie en ik realiseer me dat dat misschien niet in deze vergadering thuis wordt. Want het zou in de commissievergadering thuis moeten horen. Alleen het vervelende was dat wij op dat moment die brief nog niet hadden. Dus daar ook niet over konden praten. Dat zijn in eerste instantie even mijn opmerkingen. En ik ben benieuwd wat de wethouder daarvoor antwoord op heeft. Dank u wel. Dank u wel, meneer Berendsen. Meneer Veldwies. Dank u wel, voorzitter. Ik kan kort wezen. Ik kan me vinden in de kaders die bij het besluit staan. Dank u wel, meneer Veldwies. En tot slot, mevrouw Van der Veld. Ja, dank u wel. Um... Even teruggaan in de tijd. Bij deze kaders staan een aantal kaders die al uh, lang geleden door deze raad aangenomen zijn. Daar kunnen we het dus eigenlijk ook niet meer over hebben, in mijn optiek. Er staan er een paar nieuwe bij. En dat is dan inderdaad uh, voortgekomen uit uh, de avond die we hier gehad hebben. Op, even uit mijn herinnering, 22 maart. Onder andere meer groen. Nou, dat is erin teruggekomen. Het financiële gebeuren is erin teruggekomen. Dus degene die verzocht hebben om dit vanavond te kunnen behandelen... hebben naar mijn inziens, ons inziens... Eh, voldoende teruggekregen van wat ze gevraagd hebben. Wat hun belangrijk vinden, wij overigens ook, staat erin. Er zitten zelfs besluiten in waar wij als gemeente Belangen Zandvoort helemaal niet achter stonden. Maar... Een besluit wat eenmaal genomen is, moet je niet terug willen draaien. En dat gebeurt in deze raad maar al te vaak. En daar wil ik u toch ook wel op wijzen. U wilt een interruptie? Ja, dat, dat vind ik zeker een interessante opmerking die mevrouw Van der Veld maakt. Um, we hebben het dan bijvoorbeeld over het bestemmingsplan. Deze raad heeft dit bestemmingsplan vastgesteld... Met kaders erbij, ook financiële onderbouwing. Het is, het is niet niks. Volgens de, wet, volgens de wethouder is dat een, een peulenschildje om te doen. Maar ik denk dat er toch jaren over gedaan is... om een bestemmingsplan voor de middenboulevard voor elkaar te krijgen. Dus hoe denkt u daar dan over om dat te veranderen? Ik weet niet hoe u erover denkt, meneer Kramer. Gemeentebelangen gemeente Belangen-Zandvoort denkt er zo over... Dat als een, en zoals u erover praat, doet u net alsof we Manhattan aan zee gaan creëren, terwijl er een dorpskarakter is afgesproken. En dan denk ik aan het Louis-Davidskaré. En mag ik u dan even helpen herinneren onder wiens bewind het Louis-Davidskaré tot stand is gekomen? Niet met de nodige wijzigingen. Niet relevant, uh, heel relevant. Nee, ja, zeker relevant, want dat was Gaan ook een bestemmingsplan wat is gewijzigd is. Ja, ja, wethouder, dit is, of uh, voorzitter, ja. dit is totaal weer uh, oude koeien uit de sloot halen. dus Het voegt niks toe. Uh, mijn vraag was heel helder. Kijk, er ligt nu een plan voor waar het be totale bestemmingsplan moet voor worden gewijzigd. Dat is het plan van Springtij. Dus bent u bereid om het hele bestemmingsplan te wijzigen voor, voor, dat, uh, voor dat plan? Meneer van Kramer, ik vind het zo verdrietig dat u zegt dat het hele bestemmingsplan... Gewijzigd moet worden. U weet dat nog niet eens. Deze raad heeft het besluit genomen, al enige tijd geleden, dat er inderdaad een partiële herziening plaatsvindt. Is geen nieuw beleid wat hier staat. En het hele bestemmingsplan? U maakt er inderdaad van een Manhattan aan zee, terwijl het een dorpskarakter zou moeten hebben. Zo, zo brengt u dat, maar dat is het niet. Ik stel voor deze discussie even te parkeren tot wellicht een tweede termijn. Ja. Ja. Mijn het aan aan zee is op zich een leuke naam. Maar volgens mij hebben we voldoende aan Zandvoort aan zee. Uh, ik constateer dat inderdaad in eerste termijn iedereen die zijn vinger heeft opgestoken het woord heeft gekregen. Is er nog een spijt op tand? Nee? Zullen we dan eens kijken wat de portefeuillehouder nog kan toevoegen? Meneer Demmers. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ik wil eerst even ingaan op de opmerking van meneer Kamer. Uh, of ik het wel goed begrepen heb wat hij gezegd heeft. Um, er wordt een kaderinvulling uh, gevraagd. En dat zou dan vandaag uh, moet besloten moeten worden. En zijn vraag was, hoe kan het dan zijn... dat de inschrijvers en de architecten... Uh, nu al de voorwaarden en de nadere specificaties hebben ontvangen. Heb ik dat zo goed... Uh... Nee, dat goed. heeft u niet goed begrepen. Uh, in krabbel. de brief uh, die wij hebben ontvangen... staat dat zij vanmiddag alle stukken hebben moeten inleveren. Alleen, uh, volgens mij 1 mei wordt uh, de uh, maquette pas verwacht. Maar alle tekeningen en alle bescheiden uh, zijn vanmiddag ingeleverd. Dus mijn vraag is, ja, dat is... Dat wordt dadelijk getoetst aan de kaders die wij hier vanavond gaan vaststellen. Dus hoe, hoe kunnen de initiatiefnemers, als ik wijzigingen wil aanbrengen in die kaders, daar nog op uh, anticiperen? Meneer ja. Demmers, vraag helder. Ja, vraag is helder. Dan mag u tot de beantwoording overgaan. Um, ja, ten behoeve van de planning en uh, gezien de, de bevindingen van het college ten aanzien opdat de gemeente de plannen gelijkwaardig kan toetsen. Dat is dus die vraag die gesteld is. En nou, om die uh, planning et cetera te ha halen, uh, hebben ze dat vandaag in moeten leveren. En daarbij komt nog dat het uh, grootste gedeelte van de kaders al vast stond. Daar is alleen nog uh, duurzaamheid bij gekomen. Dus ik zie het probleem niet zo... Gaat u verder meneer Demmers in eerste termijn of is dit hem? Uh, nou, ik heb nog wel wat. Uh, waarom blijft een afwijking uh, mogelijk op het bestemmingsplan? Tijdens de consultatie heeft het deel van de aanwezige raadsleden aangegeven alle drie de plannen mee te willen nemen in de afweging. En daarmee eventueel een afwijking op het bestemmingsplan mogelijk te willen maken. Immers één van de plannen zal niet binnen het vigerende bestemmingsplan te realiseren zijn. Dat is dus een uh, overweging om te zeggen, afwijking moet mogelijk zijn. Ook omdat uh, de drie plannen uh, gelijkelijk gewogen kunnen worden. En hoe zit het eigenlijk met het uh, commitment van de Watertoren-CV? Dat was een vraag van uh, meneer Berendsen. De Watertoren-CV heeft in gesprek met de gemeente haar eerdere commitment aan de plankeuze van de gemeente bevestigd. Uiteraard hebben ze ook een voorbehoud... in de zin dat ze er financieel en technisch uit moeten komen. Daar zit de gemeente niet tussen. En kan de gemeente dan ook op voorhand geen uitsluitsel overgeven. Wel nemen de haalbaarheid van de integrale ontwikkeling mee in de planafweging... De initiatiefnemers die moeten aantonen op welke wijze zij een integrale ontwikkeling kunnen waarborgen. Om daar een beeld bij te krijgen, laten gemeenten en externe partijen ook een financiële toets doen op het deel van de Watertoren-CV. Meneer de Voorzitter, ik heb een interruptie. Dan, Heel kort. Um... Een vraag, beantwo ja, vraag beantwoorden. Ja, ik wil graag even weten, want ik, uh, ik begrijp wel iets van uw woorden, maar niet alles. Uh, dat kan ons al ongetwijfeld aan mij liggen. Uh, u zegt eigenlijk van uh, de watertoren CV stemt in met welk plan dan ook. Maar ze willen er wel financieel uitspringen. Kunt u mij precies vertalen wat dat betekent? Uh, zijn er zeg maar, kaders aangegeven waarin ze zeggen van uh, dat zou de opbrengst ongeveer moeten zijn? Of zeggen ze van nou we gaan eerst straks alles eens bekijken. En dan kijken we gewoon naar dat plan wat ons het meeste oplevert en dat steunen we. Uh, Meneer Berendsen, een blijf korte aan. interruptie zei u. Meneer Demmers. Ja ik denk niet dat uh, ik als wethouder als wij als gemeente daarin moeten treden. Uh, want uh, de watertoren C.V. Die zal een aantal voorwaarden gesteld hebben, uh, waarmee dus uh, een bepaalde financiële opbrengst uh, nodig zou moeten kunnen zijn om, laten uh, nou, we zeggen, die uh, toren uh, in uh, oude luister te herstellen. En uh, wij moeten daar niet in mee onderhandelen. En hoe dan, en hoe dan die constructie in elkaar gaat zitten? Dat kan zijn met een stuk computatie en een bijdrage. Dat gaat over, kan over vierkante meters gaan. Daar moet ik niet in intreden. En daar moeten wij nu eigenlijk ook niet over praten. Want we zijn aan het praten over de kaders vaststellen. Maar op zich is het wel een, een gedachte waar we... Uh... ...met de collega raadsleden in het debat brengen. Het gaat niet om een debat hier met het college meer. Meneer Demmers, gaat u verder. Dank u wel, voorzitter. Uh, meneer Dennis. Ja, rustig aan. Ja, waar ik nog wat over wilde zeggen, dat is ook een opmerking van uh, meneer Berens. Ja, als je zo'n zaak op touw zet, dan is inderdaad een boekonderzoek. Is, het, is een van de eerste zaken wat je moet doen. En, en het boekonderzoek uh, moet een signaal afgeven... dat je verder kan onderzoeken naar de financiële goedheid. Dus een heel pakketje van financiële goedheid... due diligence in het boekonderzoek... Uh, allerlei andere voorwaarden, uh, zoals uh, bankgarantie... wat overigens niet gebruikelijk is in deze situaties. Maar goed, het zou wel leuk kunnen zijn. Uh, die komen in later stappen aan de orde. Maar het begin is een boekonderzoek. Uh, daarom hebben wij dat ook uh, uh, wat breder genoemd het uh, is de realisatiekracht de rol van de watertoren dus daar heb ik het over gehad ik dacht dat ik zo uh, alles wel beantwoord had uh, voorzitter Eén aspect, uh, maar die zat wat creatief in het betoog van meneer Weerense uh, verwoord maar ik maak hem even expliciet of ik hem Goed heb gehoord, meneer Berendsen. Volgens mij bracht u net in debat de vraag of de afweging in relatie tot de voorkeur... als iets binnen het plan, bestemmingsplan past en niet, of je daarin kunt variëren. Dat was uw discussie. U hoeft alleen maar ja of nee te zeggen. U stelde in het kader van de weging dat je... Zal ik zelf zeggen wat ik zei? Als u het kort en bondig kunt doen, graag. Want dat is mijn zorg. In de brief van die verstuurd is naar de architecten... ...daar staat, meldt, dat bij, een gelijke, bij de hernieuwde planafwijking ...bij een gelijke eindscore de voorkeur gaat naar de hoogte van de grondopbrengst. En ik heb mij afgevraagd of het niet verstandiger is om in plaats daarvan... ...te zeggen van welk plan binnen het, uh, binnen het bestemmingsplan geldt... ...of dat niet een zwaardere afweging zou moeten zijn als de goldopbrengst. Wat is belangrijk De mensen Belenzee, of het geld? Dan heb ik u goed gehoord, want ik probeerde u te willen te zijn... Want ...het gaat hier om de kaderdiscussie, dus eigenlijk rijkt u een kader aan. Dat was ik aan het vertalen, om te laten zien van... ...dan krijg ik hem in het juiste podium. Dat was mijn gedachte. En dan zou Al mijn vervolgvraag. maar um, ik denk dat uh, je eerst dan moet kijken uh, wat het dan inhoudt. Wat zijn de mensen? Hoeveel mensen? Waar komen die mensen vandaan? Dat is natuurlijk wel een aspect. Daar heeft u. Het... Natuurlijk nou, en dan kun je een hele uh, sociologische riedel achteraan doen. Het gaat er natuurlijk voor de gemeente om, maar ook uh, voor uh, de treurigheid. Dat is mijn mening daarover. Dank u wel meneer Demmers. Dat is in eerste termijn. Ik kijk even rond voor de tweede termijn. Wie wil het woord? Meneer Kramer, meneer Berendsen. Met anders nog. En ik, ik, ik hoor in de woorden van de wethouder nog eens een bevestiging van wat ik denk. Dat straks namelijk de eigenaar van de Watertoren gaat bepalen welk plan er tot stand komt. Omdat die liggen waar eh, zeg maar het eh, ongeveer dan de, de bedachte winst of eventueel verlies eh, zich, zich, zich, zich afspeelt. Dan, dan, ...dan denk ik dat je uh, straks overgeleven bent aan de nukken en de wensen van de Watertoren C.V. Waarbij je dat denk ik, als ik. Uh, want er staan ook een aantal dingen in waar uh, de Watertoren C.V. zich aan moet houden. En ten aanzien van die financiële zaken... Uh... Ik vind het antwoord van de wethouder vind ik, heel erg aardig. Hij kijkt naar het verleden. Maar hij zou moeten weten dat is hetzelfde als op de beurs. Resultaten in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Dus geeft u mij maar een harde bankgarantie. Want dan weet ik in ieder geval dat ik uh, gedekt ben. Ten aanzien van het laatste punt. Uh, daar schiet ik ook niks meer op met het antwoord van de wethouder. Want uh, helaas constateer ik dat hij, uh, dat hij zegt van centen gaan voor mensen. En dat vind ik eh, niet passend in dit verhaal. Dank u wel, meneer Beertensen. Meneer Kramer. Voorzitter, uh, dank u wel. Um, ja, ik begon mijn uh, vorige betoog uh, met de vraag of wij vanavond hier nog uh, wijzigingen in de kaders uh, kunnen maken. En ik zal uh, voorlezen wat er in de, in de brief uh, staat Die niet. De plannen welke op dat moment binnen zijn... worden getoetst ten behoeve van de planafweging. Om de geoptimaliseerde plannen goed te kunnen toetsen... op de reeds bestaande en aangevulde kaders... dient in ieder geval de volgende informatie aanwezig te zijn. Nou, dan krijg je een hele riedel aan uh, tekeningen en uh, doorsneden die moeten worden ingediend. Dat is vanmiddag ingediend. En wij hier vanavond stellen de kaders vast. Dus het is in mijn ogen... Ja, weet je, Jan, met korte achternaam wat we hier vanavond aan het doen zijn. Want de plannen zijn al ingediend. En ja, ik, ik voel me dan ook hier, ja, het is ook lastig om dan voor welke prijskategorie de gewoonte uh, ge, gebouwd zou worden. Met welke percentages... Uh, we vonden de opmerking van het CDA ook uh, uh, steekhoudend om de watertoren zoveel mogelijk vrij uh, te houden. Dat zijn kaders die wij graag hadden mee willen geven. Die mogelijkheid heeft u ons ontnomen. Sterker nog, u heeft ons niet eens geïnformeerd tijdens de commissiebehandeling... dat wij hier allerlei uh, vragen aan u stellen om uh, zeg maar, te komen tot nieuwe kaders. Daarmee memoreert u niet eens dat deze... Er lag, sterker nog, ik wist niet eens wat de inhoud van deze brief uh, was. Ik vind dat echt beschamend voor het openbaar bestuur van Zandvoort... hoe hier de wethouder optreedt uh, op dit dossier. Um, wij, kunnen, wij, wij kunnen duidelijk stellen op dit moment um, dat er dus drie initi initiatiefnemers zijn... Zonder duidelijk aan te geven op welke criteria deze planinitiatiefnemers een plan kunnen indienen. Je kan als buitenstaander had je niet eens de mogelijkheid om hierop te kunnen inschrijven. Ik vraag mij af of dat wettelijk ook zo mag. En ik vraag mij daarom ook af en ik ben er ook bang voor dat we hier nog veel meer gedoe om gaan krijgen. Wanneer we niet duidelijke kaders hebben, niet duidelijk hebben wat de toetsingscriteria zijn. En dus ook dadelijk aan, aan een soort van schoonheid. Deze gevolgd hebben. Op 22 maart zijn we uitgenodigd om te praten over de kaders. Het was een informele bijeenkomst. Ik heb toen een hele hoop vragen gesteld en heeft toch op een informele bijeenkomst een toezegging van de wethouder gekregen dat deze procedure gevolgd gaat worden. Dat het in het besluit, dat het bij de commissievergadering aan de orde komt... en dat het bij de raadsvergadering tot een besluit komt. Nu zitten we hier om een besluit te, te, te, te geven... ...op deze kaders. kaders gelezen in de vorige vergadering. Die had u niet gevonden, zei u, maar achteraf wel. Heeft u die wel nu gelezen? Dat is mijn vraag. Vragen nu. Mevrouw Marietkerk, dank u wel. Meneer Kramer. ik. ik ja, het net is een de hele rekers. lange interruptie over een vraag ja. of ik iets wel of niet gelezen heb. Ja, ik heb nee. alles gelezen... En um, volgens mij ben ik gewoon niet duidelijk. De, de, plan in, de plannen zijn al ingediend en we gaan nu de kaders vaststellen. Dat is, de, ja, dat is het paard achter paakachter. Ik, ik weet niet hoe ik het duidelijk moet nou, stellen. Gaan, u heeft nog meer ja, interrupties. We gaan eens kijken of iemand anders het anders voort. Meneer Beelen en dan sluit het meneer Paap. Nou, voorzitter, volgens mij heeft hier kramer een beetje boter. Op zijn hoofd. Dat is. laat staan dat wij aan boterwinning doen. Uh, en ik verzoek u alle zich daarvan te onthouden. Het gaat om de inhoud en natuurlijk... ...ik mag hier... Ja, dan, dan knijpt het mij toch al een beetje. Dus de vraag is eigenlijk voor mij heel simpel. Wanneer uh, zijn de kaders doorgespeeld aan de initiatiefnemers? Dank u wel, meneer Paap. Mevrouw van der Veld. Ja, dank u wel. Wanneer wij kijken naar het voorstel... ...wat overigens uh, vorige week... ...moet ik even nadenken, woensdag... Check, check. ...op de geoptimaliseerde planinitiatieven, zoals op 18 april 2017, in te dienen bij het college. Dus ja, uw verbazing, verbazing, stap die genomen wordt nadat er op onofficiële wijze... ...mede door uw fractie, maar ook door de oudere partij Zandvoort... ...gevraagd is om een officieel besluit hierover. Dus ja, u krijgt wat u wilt... Maar het is nog niet genoeg. Meneer Metters. En aansluitend meneer Berensen. Dank u wel, mevrouw van der Veld. Meneer Metters. Ja, uh, dank u wel, voorzitter. Uh, ik vond het betoog van uh, uh, mevrouw Rietkerk heel duidelijk. Uh, want zij heeft precies gezegd, zoals de procesgang gegaan is... en het had dus inderdaad... Uh, uh, want het barst van de kaders die we inmiddels voor, uh, langsgekomen zijn en die vastgesteld gaan worden. Uh, dus nou, ik zal het woord niet gebruiken. Maar misschien lag het... Uh... Nou, ik wil even terugkomen op een opmerking van Van, van der Veld. Uh, ik heb helemaal geen problemen met zeg maar, het kader financiële check. Ik heb alleen... Een... ...een probleem bepaald beeld over wat uh, het, uh, de betreffende initiatiefnemer in het verleden gedaan heeft. Alleen het zegt helemaal niks over de financiële gegoedheid van de initi initiatiefnemer. aannemen gaat failliet of weet ik veel wat. Dan heb je in ieder geval iets om op terug te grijpen. Met een financiële jaarrekening kijk je alleen naar het verleden. En ik wil graag zekerheid hebben dat gewoon een project... ...van de veld iets zegt. Want meneer Berends herhaalt ook. Meneer Kramer... Ja voorzitter, ik wil deze gemeenteraad uh, nogmaals een uh, spiegel voorhouden. Um, er zijn hier diverse uh, rekenkamerrapporten geweest, ook over het functioneren van deze deze. Het is een van de vanavond weer tentoongesteld wordt. Meneer Menkens, um, interruptie, meneer Kramer. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ja, ik constateer voor de zoveelste keer uh, de herhaling van Tendentieus, uh, die opmerkingen. Dank u wel. Meneer Kramer, wilt zich tot de zaken uh, beperken? Nou, voorzitter, we hebben het hier vanavond over. elkaar stellen. En ik ja. heb daarbij een voorbeeld gegeven. En het lijkt me handig dat als ik een voorbeeld dan geef, dat dat ook duidt op uh, waar dat gaat. Maar ik zal mijn verhaal niet al te lang uh, maken, want ik zie... Waar het hier vanavond om gaat, is, is, is, is kaderstellen. En kaderstellen doe je vooraf. Er zijn nu al planinitiatieven in, uh, ingediend. Uh, zonder... Zonder dat wij de kader zien, is het naar de maaltijd. Dat punt wil ik nog een keer duidelijk maken. En ik hoop dat de anderen dat begrijpen. Dank u wel, meneer Kramer. Mevrouw van der Veld, u wilt er nog een korte reactie... ...op meneer Berendsen. Kijk, gaat u gezellig met mij mee naar beter horen, want u bent er ook aan toe. Ja. Zo dames en heren, ik, merk, de voorzitter, ik uh, maak niet bezwaar meneer, meneer, tegen deze vraag. de raakt al vrij lang. En het helpt echt niet om daar in de persoonlijke zin dingen over terug te geven, hoezeer het u ook raakt. Dus ik wil u allemaal nogmaals oproepen om zich daarvan te onthouden. En anders moet ik u gaan onderbreken. Volgens mij heeft u een tweede termijn. Voldoende gezegd, want ik constateer een aantal herhalingen, soms in andere bewoordingen. Ik kijk nog even... Naar Ik wil ja. wel eventjes ingaan op een aantal opmerkingen. Um, om te beginnen met meneer Kramer. Ja, wat mij eigenlijk een beetje opvalt... die brief die vandaag de deur is gegaan, uit, uit is gegaan... maar hier blijkt uit, uit, het verslag, uit het verslag. Meneer Demmers. Voorzitter, op... blijkt... over welke... En uh, er is een uh, verslag gemaakt van de uh, commissievergadering. En er staat in op 18 april. vindt de raadsvergadering. over de kaders plaats. en een hernieuwde plannenafweging maken. Dat is toch heel erg duidelijk? Daar is toch helemaal niks. Uh, geen woord Spaans bij? Dat is in eerst, eerste instantie. Mijn reactie op uw uh, uh, opmerking dat dit uh, hele proces, in ieder geval uh, vanaf 22 maart tot en met nu, dat dat dan beschamend nieuw uh, gesteld Dan krijgt u ook hernieuwd hetzelfde antwoord. En de bankgarantie, ja, dat is een heel apart onderdeel. Wel in uw geest met kader stellen. Um, dan wil ik graag reageren op uh, meneer Berendse. Ja, het boekonderzoek. Um, dat is een eerste stapje naar de gehele financiële goedheid. Maar dat had ik al gezegd. En die vraag heeft u hernieuwd uh, gesteld. Dan krijgt u ook hernieuwd hetzelfde antwoord. En de bankgarantie. Ja, dat is een heel apart onderdeel. Daar gaan wij. Uh, dat is niet gebruikelijk in deze. En het is ook zo. Bij een bankgarantie. Um, ...wie schetst onze zekerheid dan bij die bankgarantie uh, dat daar een plan komt die, wat we gekozen hebben. Dus u, u zegt, ik doe het niet goed, maar ik moet in zee gaan met de initiatiefnemer die een bankgarantie geeft. En die anderen die geven geen bankgarantie en dan zou ik daar niet mee akkoord moeten gaan. Dus meneer Demmers, laat, laten we nu nou in het geheel, het gehele financiële goedheid, zo breed mogelijk, gaan toetsen en in eerste instantie het boekonderzoek. Dat is mijn mening. Uh, ik dacht dat ik er zo was. Dank u wel, meneer Demmers. Volgens mij kunnen wij tot stemming overgaan. Het raadsbesluit kaders Watertorenplein. Bij hand opsteken. Wie is voor dit besluit? Dat mag. Bij hand opsteken. Voor zijn de fracties van D66, Sociaal Zandvoort, Partij van de Arbeid, het CDA, Partij Veldwies en Gemeentebelangen Zandvoort. Wie is tegen? Tegen zijn de fracties van OPZ voor zover aanwezig en de VVD en een stemverklaring van meneer Kramer. Okay. Ja, voorzitter. De VVD had vanavond graag nog andere kaders willen opnemen bij het besluit. Ja, wij hebben gezien dat de, de stukken reeds zijn ingeleverd, dus dat had voor ons geen zin. Daarom hebben wij ook tegen dit raadsvoorstel gestemd. Dank u wel, meneer Kramer. Meneer Berensen, stemverklaring. Dank u wel, voorzitter. Open kan zich in een groot aantal kaders vinden. Maar de twee kaders die voor ons essentieel zijn, dat is en de medewerking van de CV Watertoren en de financiële aspecten die wegen voor ons waar in dit verband. En daarom zijn we tegen dit voorstel. Dank u wel meneer Berendsen. Daarmee is het raadsvoorstel aangenomen met 11 tegen 5 stemmen. En kan ik u ook een compliment geven, want we hebben in 46 minuten dit besluit afgerond. Dus buitengewoon veel waardering dat u zich ook aan de tijd houdt. Daarmee gaan we naar het volgende onderwerp en dat is de vaststelling van het bestemmingsplan Zandvoort-Zuid. Um, en wellicht weten de luisteraars thuis dat niet, maar het gaat om het ruimtelijk indelen en de ruimtelijke ordening van het gebied Zandvoort-Zuid voor de komende tien jaar. Het is in de commissie besproken, dames en heren, mevrouw van der Veld. Volgens mij, als ik het goed heb beluisterd, was daar redelijk brede overeenstemming over. Er was nog een vraag uh, over het ter inzage leggen opnieuw. Daar is een mededeling van het college over geweest. En ik geef dus in eerste termijn uh, u de gelegenheid voor het debat. En ik meld voor de luisteraars thuis dat meneer Cohen om privéredenen zojuist de zaal heeft verlaten. Aan wie? Ik kijk rond. Meneer Paap. Meneer Kramer, meneer Sandbergen, meneer Veldwies, niemand anders in de eerste termijn. Meneer Mettes, heb ik het goed genoteerd? Ja, nou, u, u anticipeert op het uh, spijt op dat rondje. Ik zie het al. Nou, ben ik al met u begonnen, meneer Paap? Dacht er niet, voorzitter. Nou, bij deze. Nou, dank u. ...voorzitter, zoals zelfs het kan uh, uh, leven met de voorstelling van het bestemmingsplan. Dus we gaan akkoord hiermee. Dank u wel. Dank u wel. Ik ga willekeurig door de lijst. Meneer Veltwies. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben blij dat de wethouder in de commissievergadering toestemming heeft gedaan... ...over het pand op de tolweg waar de culturele verenigingen in zitten. En uh, ik ga akkoord met het besluit. Verder. Dank u wel, meneer Veltwies. Uh, meneer Zoonberger... Voorzitter, uh, tijdens de commissievergadering heb ik een tweetal vragen aan u gesteld. Eén uh, uh, uh, had te maken met het Friedhofplein. Daar hebben we al in 2014 naar gevraagd naar de mogelijkheid tot uh, bebouwing van uh, het Friedhofplein met uh, zeer luxe villa's. Uh, tijdens de commissievergadering uh, heeft u. Uh, gezegd dat dat uh, zeer wel mogelijk was. Ik heb de band nog even uh, afgeluisterd. U heeft dat gezegd. Ik heb alleen uit de stukken vanmorgen nog even gekeken... of dat ergens uit zou kunnen blijken. En dat is mij uh, niet, niet gebleken. Dus uh, met betrekking tot dit uh, onderwerp... zou ik graag van u uh, willen horen... of die mogelijkheid inderdaad aanwezig is. En als dat zo is... Of u er dan misschien uh, iets aan zou willen bijdragen. En de tweede vraag had betrekking op uh, een boswachterswoning. U weet dat. Die ik uh, persoonlijk overigens graag zou willen behouden. Uh, u heeft uh, daarop geantwoord dat u binnen twee weken een overleg had met de directie van Waternet over dit onderwerp. En ik heb begrepen uit het antwoord wat u mij gaf, dat u het eigenlijk ook wel graag zou willen. Uh, mijn vraag aan u is, uh, uh, wat heeft dat overleg met de uh, directie opgeleverd? En uh, voor de rest kan ik u zeggen dat mijn fractie uh, achter dit uh,